6 uur. Het NOS journaal. Ewout de Jong. Instemmende reacties op benoeming Knot als president DNB. Maatregelen om kwaliteit HBO te garanderen. Demonstraties in Syrië gaan door. <tieden> Het kabinet heeft Klaas Knot benoemd tot nieuwe president van de Nederlandse Bank. Hij is nu topambtenaar op het ministerie van Financiën. Hij is daar directeur financiële markten en plaatsvervangend thesaurierd generaal. Knot is ook hoogleraar Geld en bankwezen in Groningen. Hij heeft eerder al bij de Nederlandse Bank gewerkt en ook werkt hij bij het IMF. Minister De Jager prijst Knot om zijn monetaire kennis en internationale ervaring. Volgens De Jager is hij de juiste man om een cultuurverandering tot stand te brengen bij de Nederlandse Bank. In politieke en financiële kringen is met instemming gereageerd op de benoeming. Knot volgt Naud Wellink op. Die vertrekt per 1 juli. Het kabinet benoemde verder Jan Zijbrand tot nieuwe directeur Toezicht bij de Nederlandse Bank. Zijbrand werkt nu bij de Zakenbank NIBC. Professor Lex Hoogduin, die in de wandelgangen werd genoemd als opvolger van Wellink, heeft om persoonlijke en zakelijke redenen besloten de bank te verlaten. Hij stapt per 1 juli op.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 Volgens Zijlstra hebben sommige hbo-instellingen laten zien... dat ze de grote vrijheid niet aankunnen. Door schoon schip te maken moet duidelijk worden... dat de waarde van diploma's boven elke twijfel verheven moet zijn, zegt Zijlstra. Kankerpatiënten krijgen volgens professor Karin Uil niet in alle Nederlandse ziekenhuizen een even goede behandeling. Onderzoeker Uil hield vandaag haar oratie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In haar inhuldigingsreden gaf ze verschillende oorzaken aan... voor de ongelijke behandeling. Dure geneesmiddelen worden niet in alle ziekenhuizen voorgeschreven, omdat die 20% van de kosten van die medicijnen uit eigen budget moeten betalen. En verder zijn sommige onderzoeken om kanker vast te stellen erg duur en daarom minder populair bij sommige ziekenhuizen. Al professor L.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 Het toestel werd daarna begeleid naar het Duitse luchtruim. Veel mensen in het noorden van Nederland maakten melding van harde knallen. De Britse koningin Elisabeth sluit vandaag haar bezoek aan Ierland af. Tijdens het vierdaagse staatsbezoek verraste Elisabeth vriend en vijand... door een toespraak in het Iers-Gaelic te beginnen. Ze draagt vandaag, net als op de eerste dag van haar bezoek... kleding in de nationale Ierse kleur, dat is groen.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 De Spanjaard Alberto Contador heeft zijn leidende positie... in de ronde van Italië verstevigd. In de eerste zware bergrit met de aankomst op de top van de Gro glockner reed hij zijn voornaamste concurrenten op ruim anderhalve minuut. De Venezolaan Rogano was de enige renner die Contador kon volgen... en hij mocht van de Spanjaard de etappe winnen. Steven Kruiswijk wist zich weer voorin te handhaven... en kwam als dertiende over de finish. Het heer. Vanavond klaart het op. In het zuidoosten is nog een bui mogelijk. Verder is het droog. Vannacht helder, met weinig wind en minimaal tot 6 graden land in maart. Plaatselijk kan een mistbank ontstaan. Morgen veel zon en temperaturen van ruim 20 graden. Zondag is het frisser, met kans op een paar buien. ABB verkeersinformatie. Er staat in totaal 80 kilometer file. De files met de meeste verdraging staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Voor Borren 5 kilometer... De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Afriet Geldermalsen en Afrikerk-Driel... 10 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A12 van Arnhem naar Utrecht voor Afriet Wageningen 4 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Antwerpen staat tussen het Belgische Meer... en Sint-Job in het Goor een file van 9 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. En op de A58 van Vlissingen naar Breda tussen Hoge Heide en Heerle 5 kilometer.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 Kamer van Koophandel. Wie vraagt, komt verder. Kijk op kvk.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede avond. De Nederlandse Bank heeft een nieuwe baas. Nu het IMF nog. We beginnen in Nederland, want het moet anders in het hbo. Dat vindt de staatssecretaris van Onderwijs, Halbe Zijlstra. Zijlstra kwam daarom vandaag, na afloop van de ministerraad... met een pakket aan maatregelen. We gaan ervoor zorgen dat er een landelijke toetsing komt op de kernvakken in het hoger beroepsonderwijs. We gaan het accreditatiestelsel aanscherpen. Bijvoorbeeld door de, uh, de controleurs ook in de collegezalen te laten kijken wat daar gebeurt. En we gaan het uh, opleidingsniveau van de docenten in het hbo uh, omhoog brengen. Met uh, de op termijn verplichting dat iedereen een mastergraad moet hebben gehaald. Dat was de staatssecretaris nu aan de lijn. Guusje Terhorst, de voorzitter van de hbo-raad. Ja mevrouw Terhorst, um, goede plannen van de staatssecretaris? Uh, ja, zeker. Uh, als hij zegt dat de accreditatie, dus dat is in feite de beoordeling, dat die wordt aangescherpt door beoordelaars ook in de collegezalen of in de klassen te laten kijken, dan lijkt mij dat prima om dat te doen. Daar is geen bezwaar tegen, absoluut niet. En als hij het heeft over het opleidingsniveau van de docenten, uh, ik denk dat we moeten constateren dat er ook heel veel goede docenten zijn die geen master hebben. Maar we kunnen ons er best iets bij voorstellen dat uh, de staatssecretaris zegt dat alle docenten masteropleiding zouden moeten hebben. We hadden al de afspraak met de staatssecretaris dat in 2014 70% van de docenten master zou hebben. En nu stelt hij voor dat in 2018 alle docenten dat hebben. Nou ja, dat moet haalbaar zijn. Dat moet en waar het al... gaat. Ja. En waar het gaat over de, het eerste punt wat u noemde, namelijk landelijke examens op, op kernvakken, Daar moeten we nog naar kijken of dat nou uh, werkbaar is en op welke manier je dat zou kunnen doen. Want ook hij wil waarschijnlijk niet, en, en de studenten hebben zich overigens ook in die richting uitgeladen, dat dat tot bureaucratie leidt. Uh, we moeten ook een deel van de verantwoordelijkheid natuurlijk gewoon bij de instellingen zelf laten. Ja, goed, daar moet u dus nog naar kijken. Maar de rest van de plannen, daar kunt u wel mee uh, leven. Is die verandering in het hbo nodig ook allemaal, wat u betreft? Nou ja, kijk, het is nodig omdat er een beeld is ontstaan dat het, uh, nou ja, zeg maar even komen en kwel is in het hbo-onderwijs en dat de diploma's niks waard zouden zijn. Nou, niks is minder waar. Er zijn met name natuurlijk ook in Holland, daar is diepgaand onderzoek gedaan en daar bleek dus bij... Een, een het opleidingen dat de diploma's niet aan de kwaliteit voldeden waar ze aan zouden moeten voldoen. En bij vier andere opleidingen in Nederland is daar twijfel over. Nou, we hebben 1200 opleidingen in Nederland, dus dat betekent dat mijn groot deel het niet het geval is. En maar dat is werkelijkheid. Het beeld is nogmaals dat er twijfel is over, die, over de waarde van die diploma's. En dat is heel erg voor studenten en voor docenten. Dus daarom hebben wij ook als hbo instellingen gezegd, moeten we alles doen om te zorgen dat die twijfel... Uh, Verdwijnt. En willen wij ook graag instemmen met de maatregelen die de staatssecretaris voorstelt. Ja, maar goed, uh, u, u zegt van oké, okay, die twijfel moet verdwijnen. U heeft het al voor het, het beeld inderdaad wat is ontstaan ja. van die uh, hbo-instellingen. Uh, Zou je dan ook niet moeten zeggen van ja, uh, ook, ook het toezicht uh, had in het verleden beter gemoeten. En moet misschien ook wat veranderen uh, richting de toekomst? Nou kijk, het is zo dat alle opleidingen in Nederland, die worden één keer in de zes jaar beoordeeld. En de staatssecretaris zegt nu, en daar kunnen we ons best iets bij voorstellen, dat die periode van zes jaar erg lang is. Want de opleidingen in Holland, die onvoldoende zijn beoordeeld, die waren wel... Uh, bij die uh, zesjaarlijkse uh, beoordeling positief beoordeeld. Dus die periode is erg lang. En uh, nou ja, het lijkt ons ook geen kwaad kunnen dat in de tussentijd bijvoorbeeld de inspectie nader onderzoekt als er signalen zijn dat er iets niet goed is. Of er daadwerkelijk ook iets niet goed is. Als het maar niet leidt tot een hopeloze bureaucratie. Want de bedoeling is nou juist natuurlijk dat die docenten aan goed onderwijs toekomen. Ja, begrijp ik. Mevrouw Toros, dank u wel. Guusje Toros, was dat? Dan gaan we het hebben over uh, het volgende onderzoek namelijk het IMF. De steun voor de Franse minister van Financiën, Christine Lagarde... als mogelijk nieuwe directeur van het IMF, lijkt met het uur te groeien. Zweden en Italië hebben al volmondig laten weten haar te willen. Premier Rutte wil een Europeaan en u hoorde het zo'n drie kwartier geleden. Nelly Kroes uit Europa die is ook voorstander van de kandidatuur van Lagarde. Duitse bondskanselier Merkel die wil Lagarde nog niet tot haar favoriet bestempelen... maar ze liet eerder vandaag weten haar wel een hele... Goede Kandidaten finden. Ik darf Ihnen sagen, dass es natürlich Gespräche gibt. Um, Ik darf Ihnen auch sagen, dass unter den genannten Namen, um, die alle een hoge Reputation haben, ik ook die Franse Finansministerin uitgesproken schetsen. Dat is ook geen bekanntgabe der kandidatuur. Het is nur een generele bemerkung Het is slechts een generale opmerking. Het is natuurlijk niet de steun die je daar uitspreekt. Maar het is wel een hele goede kandidaat. We gaan erover praten met correspondent Walter Meijer om te beginnen in Berlijn. En ook natuurlijk met Frank Renault in Parijs. Walter, met jou te beginnen in Duitsland. Waarom houdt Merkel trouwens nog die opties allemaal open? Ja, dat is natuurlijk vaak haar tactiek. Hè. Eerst even de kat uit de boom kijken. en Dat is in het al leven in het algemeen soms wel verstandig, maar soms ook niet. Want op deze manier is Duitsland bijvoorbeeld ook al de functie kwijtgeraakt van... of misgelopen eigenlijk van uh, president van de Europese Centrale Bank. Maar het is aan de andere kant ook wel weer duidelijk waar de voorkeur van Duitsland ligt. Want die ligt heel duidelijk bij mevrouw Lagarde. Ja, Maar ja, dan zijn er ook van die argumenten in deze discussie van... moeten we niet eens een keertje iemand uit zo'n opkomende economie uh, gaan uh, benoemen? Een, iemand uit India, iemand uit Brazilië? Ja, misschien over een paar jaar. Misschien is het allemaal heel erg interessant en leuk voor die landen... maar nu eventjes niet. Dat is toch een beetje de stemming hier. Nu moeten, we, nu moeten die landen ook maar even niet zeuren. Wat Duitsland betreft, en dat geldt waarschijnlijk voor veel andere Europese landen... is er natuurlijk maar één heel groot probleem wat het IMF moet helpen oplossen. En dat is die eurocrisis. Dus het moet iemand worden die uh, zich niet meer hoeft in te werken. Iemand die meteen vanaf de eerste dag dat hij of zij begint aan de slag kan. De gevoeligheden tussen de landen kent, een goed netwerk heeft. Iemand die geen tijd nodig heeft en gewoon meteen aan de slag kan door kan gaan, waar ze trouwens gaan, is opgehouden. Ja, Frank Renaud, vanuit Parijs. Um, ja, dat argument speelt dat ook niet in Frankrijk een beetje. Want ik kan me herinneren dat meneer Sarkozy, jouw president zal ik maar even zeggen, ook wel eens heeft gezegd van ja, die opkomende landen, daar moeten we meer voor doen. herhaling gezegd dat bijvoorbeeld bij bijeenkomsten zoals de G8, de rijke industrielanden, dat daar ook landen als India, China, Argentinië en Brazilië moeten aanschuiven. Daar is die voor een deel ook in geslaagd. Maar nou, precies de argumenten die Wouter net noemt, die in Berlijn gelden... daar zijn de Fransen het helemaal mee eens. Urgentie is nodig en het is heel belangrijk dat snel actie wordt ondernomen... inderdaad, en er moet iemand komen ja, die ingewerkt is in de materie. Verder speelt voor Frankrijk natuurlijk... het moet een Fransman of een Française worden... want de Doministe Goskan zat er, die zou doorlopen nog die termijn... tot de tweede helft van volgend jaar. Dus het is logisch dat het ook door een Fransman of een Française wordt afgemaakt. Ja, dan nou wordt de naam van de Française Lagarde uh, veel genoemd, Nelly kroes uh, die lanceerde haar ook nog een, een drie kwartier geleden. Reageert ze trouwens zelf wel uh, uh, daarop? Want ze zal de naam ook wel eens gehoord hebben. Nou, Christine Lagarde wil er zelf nog niks over zeggen, inhoudelijk in ieder geval. Er wordt natuurlijk aan de lopende band gevraagd en dan komt ze met of geen antwoord of ontwijkende antwoorden zoals deze. Nou, ze zegt als er een kandidaat is dan moet het in ieder geval een Europese kandidaat zijn die door alle Europese landen gedragen wordt. Er kleeft trouwens wel één belangrijk nadeel nog aan Christine Lagarde... Haar noem, naam wordt genoemd in een zakelijk schandaal... dat al jarenlang speelt in Frankrijk, de zogeheten zaak Tapie... Zakenman Bernard Tapie uh, wilde zo'n twintig jaar geleden een bedrijf verkopen. Zij toen heel ernstig gedupeerd te worden. Toen is in 2007 pas, na ellenlange procedures... maar uh, met medeweten van minister Lagarde, minister van Economische Zaken... een speciale arbitragecommissie ingesteld. Die heeft Tapie alsnog in het gelijk gesteld. En Tapie kreeg een 285 miljoen euro ah, ja. uitgekeerd. En daarvan heeft de openbare aanklager gezegd... dat riekt naar enige mis, uh, mishandelen. Oké, okay, dat is... In ieder geval niet helemaal goed geweest daar. Nog even terug naar Wouter. Wouter, want we hadden het in het begin al eventjes over. Uh, Merkel kijkt uh, de kat uit de boom. Um, daardoor gaan er wel eens mooie functies aan uh, Duitsland uh, voorbij. Maar wat is dat toch? Wil Duitsland niet gewoon liever zelf ook aan de knoppen zitten? Want dan waren we uh, eerst al een Italiaan en nu misschien een Fransoos. Ja, dat vraag je langsband af. Als je kijkt inderdaad naar, die, naar deze twee functies. Uh, maar ook naar andere internationale topfuncties. Daar zitten maar heel weinig Duitsers bij. En dat is denk ik echt niet uit goede bedoelingen. Uh, omdat men anderen graag voor laat gaan. Maar vaak ook toch uit een beetje een soort onhandigheid. Duitsland heeft nog steeds niet geleerd... om uh, de, de belangrijke rol die het economisch en financieel heeft in de wereld... om die waar te maken in politiek opzicht. Dus om ook te zeggen... wij willen bijvoorbeeld in Europa willen we een belangrijke functie. Als je kijkt naar de Europese Commissie... daar heeft Duitsland alleen de commissaris van... Energiezaken is ook niet iemand die elke dag grote indruk maakt. Dus je vraagt je af en toe af hoe dat komt. Het is van groot deel onhandigheid. Te lang afwachten. Niet heel lang van tevoren een beetje macho-achtig. Zoals Frankrijk en Italië dat zo goed kunnen. Heel lang van tevoren al je eigen kandidaat pushen. Ja, en dan vis je vaak achter het net. Ja, met dit misschien als gevolg. Goed, we zijn nog in de fase van het noemen van de namen. Dat deden we vandaag. Maar er wordt er eentje dus voortdurend genoemd van de Franse. Frank Rundhout vanuit Parijs en Walter Meijer vanuit Berlijn hoorde u. En met meer dan gemiddelde belangstelling... kijkt onze premier, Mark Rutte, naar komende maandag. Provinciale Staten kiezen dan namelijk de Eerste Kamer. U hoort de premier zo. Mijn eerst Edwin Gerritsen bij de ANWB... met een rustig verlopen vrijdagavondspits. Ja, en de fiets worden nu snel korter. In totaal staat er nog 50 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... staat voor Waardenburg nog 6 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Ook de A12, de richting Utrecht valt op. Daar staat tussen de Haag, Malieveld en Zoetermeer... een file van drie kilometer na een aanrijding. En daar is de linkerrijstrook nog dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Een bizar systeem, zo noemt premier Rutte... de verkiezing van de Eerste Kamer komende maandag. De leden van de Provinciale Staten... die kiezen dan de Eerste Kamerleden... via een zogenoemd getrapte verkiezing. En bij die getrapte verkiezing stemmen uit grotere provincies... wegen dan zwaarder dan stemmen uit kleine provincies. Vervolgens gaan de rekenmeesters aan de slag. En een ingewikkelde berekening levert dan zo rond half vijf een zetelverdeling op in de Eerste Kamer. En die is van groot belang voor het kabinet. Want de vraag is, halen ze de meerderheid of halen ze het niet? Halen ze het niet, dan zijn ze afhankelijk van de SGP, de kleine christelijke partij. En dan zijn er twee gedoogpartners, de PVV en de SGP. Luister naar wat de premier daarover te zeggen heeft. Ja, kijk, we werken met alle partijen goed samen in de Tweede Kamer... die niet onderdeel zijn van de samenwerking van de drie partijen. Uh, ja, ook met de SGP. Ik merk je toch dat er op heel veel terreinen... Ja, over eenstelling bestaat, gezamenlijke inzichten zijn... over allerlei maatschappelijke vraagstukken. Zeker ook als het betreft uh, de aanpak van de situatie met de overheidsfinanciën... op het terrein van immigratie, op het terrein van de veiligheid... op het terrein van de ouderenzorg. Dat zijn toch echt onderwerpen waar je ook met de SGP goed zaken kunt doen. Maar we doen ook goed zaken met uh, GroenLinks, D66, op andere terreinen... en met de Partij van de Arbeid. Dus ja, ik hoop ook in de Eerste Kamer op een vruchtbare samenwerking met alle partijen. Voor niets gaat de zon op, zegt men. Uh, bent u niet bang dat ook de SGP zijn eisen zal hebben? Ja, maar u gaat... Natuurlijk ja, <laughs> is het zo, als je met elkaar tot te komen in de Kamer... Dat, je, dat dat ook wel eens een kwestie is van geven en nemen. Hè? Maar dat geldt natuurlijk ook bij... als ik met GroenLinks in gesprek ben over de missie in, uh, in Afghanistan. Ook dan geldt dat die missie in belangrijke mate... door de invloed van GroenLinks... ja, ik meen zelfs zelf, zelf verbeterd is... Want dat is ook weer het mooie, dat je geen, geen, geen zero-sum game hebt... dat je niet per se ergens in een vaag midden hoeft uit te komen als je moet onderhandelen... maar dat je gezamenlijk tot iets komt dat je zegt... nou, de inbreng van jou en de inbreng zoals wij het voor ogen hadden... in gezamenlijkheid leidt tot een beter standpunt. Ja, nou, is is natuurlijk wel iets bijzonders aan de hand met de SGP. Die hebben namelijk een hele sterke standpunt als het gaat om medisch-ethische kwesties. Uh, heeft u het vermoeden dat zij ook op dat vlak juist zullen proberen... van uw concessies uh, te bedingen... Ja, we zullen dat per geval moeten bekijken, natuurlijk, hoe dat loopt. toe? Maar... Ja, luister, uh, dat zal van geval tot geval uh, moeten worden bezien. Uh, dit, dit kabinet bestaat uit CDA en VVD. En laten we eerlijk zijn, op het terrein van een aantal medische ethische kwesties verschillen ook VVD en CDA nog wel van opvatting. Uh, het is niet zo, het is geen paars kabinet waarin je. He, op dat soort terreinen heel snel tot overeenstemming komt. Dit, is, dit zijn echt onderwerpen waar je als VVD en CDA... ook nog wel felle debatten over kunt voeren. Dus ik weet ook helemaal niet of dat nou zo anders is... omdat eventueel voor sommige kwesties ook met de SGP gesproken moet worden. Maar natuurlijk ook die partij heeft zijn opvattingen. Nu is dit een getrapte verkiezing. Kunt u aan de mensen in Nederland uitleggen... waarom het dan nodig is dat VVD-statenleden op een SGP er stemmen? Ja, als dat al zo zou zijn. Uh, dat, is zeker, dat is nog lang niet zeker. Maar uh, als, als dat zo zou zijn... Want ja, we kijk, we hebben natuurlijk tenminste... wel een mogelijkheid om aan de meerderheid te komen. Ja, kijk, wat je natuurlijk bekijkt, uh, in ieder geval uh, CDA, VVD en PVV onderling natuurlijk ook. Ja, hoe kun je proberen zo maximaal mogelijke kans te hebben dat je op 38 zetels komt? Of daarin zoveel mogelijk in de buurt komt, logisch. Uh, en ik heb het systeem niet bedacht, het is een uh, redelijk bizar systeem wat we hebben. Zou je er vanaf willen? Ja, graag, maar het is geen prioriteit, dus we komen niet met voorstellen. Maar als u tijd hebt, daar een wetsvoorstel voor te maken die het in. Oh, dat is een uitdaging, die wil ik wel aangaan. En hoe zou u dat ongeveer willen zien? Want Geen idee, PVV, maar u, daar zegt, gaat u over nadenken. Maar in ieder geval niet het ingewikkelde... Nee, ik ben, het, ik ben niet tegen de Eerste Kamer, maar ik ben wel, het, het, is, het is een uiterst merkwaardig systeem wat we hebben. En omdat het nu zo dicht bij elkaar zit en deze drie samenwerkende partijen zo, zo, zo, zo vlak bij zo'n meerderheid zitten... is het natuurlijk helemaal uh, een, een spel waar, waar, waar volgens mij vooral uh, de consultants... die iets weten van ingewikkelde rekenprogramma's veel aan verdienen. Dat, dat systeem zou ik zo niet meer bedenken nu. Hè? Ik weet niet of u laatst die uh, in, in de Volkskrant de Jos collignon potprent zag van die stamhoofden in Libië die bij elkaar zaten. Uh, heeft u die gezien? Ja, nee, de Volkskrant. Wat ja. u nog Er zitten twaalf. Dus de stamhoofden laten we nu 12 regionale parlementen kiezen. Die kiezen dan een nationaal parlement, wat toezicht moet houden op het nationaal gekozen parlement waarop een ander stamhoofd zegt, waar is Gaddafi als je hem nodig hebt? Ja. Ja. Maar dat geeft wel iets aan over hoe u denkt over dit soort verkiezingen. Het lijkt me toch een bijzondere dag uh, hmm? worden. Het lijkt me toch een bijzondere dag worden. Maandag is een bijzondere dag, zeker. Ja. Maar goed, ik heb wel gewoon mijn normale programma. Goed, premier Rutte in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld... daagt die Breedveld nooit uit. Want voor je het weet heb je dus een wetsvoorstel. Als je hem de komende tijd niet hoort op de radio... weet hij waar hij mee bezig is. Trouwens, die eerste Kamerverkiezingen maandag... die uh, zijn vanaf half vier hier zo op Radio 1 te volgen. Je kunt ook de tv aanzetten, ik zou de radio aanzetten. Rond half vijf wordt de definitieve uitslag verwacht. Er is een groot verschil in de behandeling bij kankerpatiënten. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sommige patiënten krijgen in sommige ziekenhuizen wel dure medicijnen. andere krijgen die juist niet. Sommige patiënten worden wel getest, andere daarentegen niet. Het onderzoek is uitgevoerd door Karin Uil. Ze is sinds vandaag hoogleraar gezondheidswetenschappen... aan de Erasmus Universiteit. Joris van de Kerkhof legt uit. Uit het jarenlange onderzoek van professor Aal blijkt dus dat het ene ziekenhuis wel medicijnen voorschrijft en het andere ziekenhuis niet. Dat heeft met financiën te maken. Het ene ziekenhuis wil er wel voor betalen en het andere ziekenhuis niet. Het ene ziekenhuis wil wel onderzoek doen en het andere ziekenhuis niet. Of bij het ene onderzoek duurt de uitslag heel erg lang omdat er maar één keer in de week of één keer in de twee weken ruimte is om onderzoek te doen. En bij het andere ziekenhuis gaat dat weer Anders. Dat zegt professor Uil, hoogleraar gezondheidswetenschappen. Peter Huygens is uh, hoogleraar hematologie. Hij werkt aan de VU, aan de Vrije Universiteit en het Medisch Centrum in, uh, in Amsterdam. En hij herkent het verhaal. Zoekt wel het antwoord bij de verzekeraars in eerste instantie. Tot nog toe is dat aspect überhaupt, denk ik, het kwaliteitsaspect. Er wordt veel in de krant gezet. Dat zorgverzekeraars zeker stuur op kwaliteit. In de praktijk is dat eigenlijk toch uh, tamelijk minimaal. Als u bepaalde medicijnen zou geven, wel, wat hmm. duurdere medicijnen... dan moeten u als ziekenhuis een deel zelf van voor betalen. Ja. Er zijn overzichten op internet te vinden van... hé, hey, ja. dan moeten we bij het VU zijn daarvoor. Er ja. komen er allemaal mensen en u betaalt en u ja. betaalt... En uh, ja, dat andere ziekenhuis betaalt niet. En die, ja. die krijgt daar dus uh, de rekening juist niet van gepresenteerd. Dus die wordt daar beter van. Ja, dat, dat speelt ook. Dat, dat is ongetwijfeld waar. Uh, dat is een soort uh, drainage-effect. Als, als iets duur is, dan uh, gaat het automatisch naar Centra toe. Dus het is een soort centralistisch effect. Soms is dat handig omdat het een moeilijk te hanteren middel is. Maar, so, maar het kan ook dodelijk zijn voor de financiën. En uh, dat... dat dat is ook altijd de kern van het pleidooi om regionale gezondheidszorg te creëren. En dat regionaal aan te pakken. En zeggen, nou, een centrum, neem de acht academische ziekenhuizen, zijn verantwoordelijk voor zo'n één achtste, zo'n beetje gemiddeld, van, van, van dit land. Pak, pak het geheel regionaal aan en ga niet naar een individueel ziekenhuis alleen kijken. Dat moet natuurlijk goed zijn, maar je moet het in samenhang zien in het geheel. En dan krijg je een eerlijker verdeling van, van dit soort problematiek. Mevrouw Ul, u bent degene die, die hier het verhaal vanmiddag heeft gehouden. Het verhaal wat u eigenlijk al jaren houdt. Als u de praktijk zo hoort... heel veel verandering, heel veel rek zit er dan toch blijkbaar niet in om het te veranderen. Dat is ook de reden, denk ik, dat we ook met de politiek uh, in gesprek zijn... om te kijken van hoe kunnen we dit verbeteren. Dus dit kunnen we niet alleen, dat moeten we met alle partijen. En ik denk dat, het, dat we ook vanmiddag hebben kunnen zien... hoe belangrijk het is dat er hier iets uh, gedaan wordt. Ja, maar uiteindelijk blijkt dus toch iedere keer maar weer, dat er grote regionale verschillen zijn... en dat je in één ziekenhuis, nou ja, bij wijze van spreken... maar zo uit te drukken, een paar maanden eerder dood bent... dan in het andere ziekenhuis. Maar dat wil niet zeggen dat je op moet gaan geven als je dat steeds weer ziet. Je moet er wat aan doen. De situatie is te ernstig om er niets aan te doen. Ja, maar het is... Knik, knik, knik. Ja, ja, ja. Ja, het, ja het is natuurlijk een schuivend gebeuren. Uh, maar het gaat altijd veel trager dan je denkt. En, en u hebt gelijk uh, dat, je, dat u tegen ons zegt... Van, schiet nou maar, maar eens meer op. Want als ik hier over vijf jaar wil zitten... Weer zit, dan moet het probleem uit de wereld zijn. Daar hebt u eigenlijk gelijk in. Maar dat zal niet zo zijn in de wereld. Het schuift wel steeds een stuk op. Het gaat beter? Het gaat wel beter. Of minder slecht? Het gaat minder slecht. Maar er gaat gewoon heel veel geld ook in de gezondheidszorg om. Het gaat uh, om, om miljarden. En dan hebben we het toch over schaarste. En het gaat hè, niet alleen om kankerpatiënten, maar ook om patiënten of zorg in verpleeghuizen enzovoort. Dus je moet ook daar prioriteiten stellen. En dat zei Karin Uil sinds vandaag hoogleraar... gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit. Goed, de persconferentie van Obama en Netanyahu die voor ongeveer zes uur was voorzien, die laat nog even op zich wachten. Moet u in de loop vanavond gewoon maar blijven luisteren... hier zo naar Radio 1 om te beginnen. Zo dadelijk naar avondspits van WNL met Alex de Vries. Alex, goedenavond. Ja, goedenavond Waar ga je het over hebben? Nou, over de overheden, rijk, provincie en gemeente... die hebben eindelijk het licht gezien en huren minder externe adviseurs in... En hoe hoe kan dat zo opeens? En langere vrachtwagencombinaties een zegen voor de economie of gevaarlijk? Onze verslaggeefster die klimt op de bok. En een biertje drinken in een stinkcafé is verleden tijd. Dat en meer na nieuws weer in het verkeer. Hij hey, is drie. Op 20 mei 2008 ging Arend Klaas Kramer van start met media hotspots in Alkmaar. Specialist in digitale reclame in supermarkten. Vandaag, 20 mei 2011, is hij dus precies drie. De Goudse Verzekeringen feliciteert hem daar graag mee. Arend Klaas regelde bij ons onder meer een inventarisverzekering. Dus daar hoeft hij zich geen zorgen meer over te maken. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Vraag het je verzekeringsadviseur of kijk op goudse.nl. Wij spraken Amanda van Stam van Imbalance Coaching. De laatste tijd belden ze meer dan normaal.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 Kankerpatiënten krijgen volgens professor Karin Uil niet alle, in, in, in alle Nederlandse ziekenhuizen een even goede behandeling. Onderzoeker Uil hield vandaag haar oratie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In de reden noemde ze onder meer de kosten van de medicijnen en het onderzoek als oorzaken voor de ongelijke behandeling. Minister De Jager prijst de nieuwe president van de Nederlandse bank Klaas Knot... om zijn monetaire kennis en internationale ervaring. In politieke en financiële kringen is met instemming gereageerd... op de benoeming van topambtenaar Knot als opvolger van Nout Wellink... die vertrekt per 1 juli. In het HBO komen landelijke toetsen voor de kernvakken... en alle docenten moeten voortaan minimaal een mastergraad hebben. Daarmee wil staatssecretaris Zelstra de kwaliteit van het HBO verbeteren. Eerder had hij de hogeschool in Holland een boete opgelegd... voor het ten onrechte verstrekken van diploma's. En twee F-16's van de vliegbasis Volkel zijn door de geluidsbarrière gevlogen... om een verkeersvliegtuig te onderscheppen waar geen contact meer mee was. De knal werd uh, vooral in Noord-Nederland gehoord. Het vliegtuig was op weg van Barcelona naar Stockholm. Nadat de F-16-vliegers de bemanning via handgebaren hadden gewaarschuwd... kon boven Leeuwarden het radiocontact worden hersteld. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Erwin Kol. Het is uh, prachtig weer, alleen in het zuidoosten van het land daar zit meer bewolking. Daar is hier en daar ook een buitje, maar dat gaat de komende uren allemaal verdwijnen. Dan hebben we een heldere nacht, een heldere avond, heldere nacht. Hier en daar een mistbank, het wordt een graad of zes. En morgen overdag is er veel zon, misschien wat sluierbewolking af en toe in het noordwesten. Maar voor het overige, prachtig zonnig weer. Uh, er waait een niet al te harde wind uit het west-zuidwesten. En het wordt zo'n 20 graden vlak aan zee tot 24 graden dieper landinwaarts. In de nacht van zaterdag op zondag benadert een, bereikt een storing ons land. Ik denk dat het dan gaat regenen. Er kan ook onweer voorkomen, zeker zondagochtend is het overal bewolkt en tamelijk nat. En dan zondagmiddag zal in elk geval in de westelijke provincie, misschien in de westelijke helft van het land, de zon alweer door gaan breken. Het is wel minder warm uiteraard. In de regen is het maar een graad of 15 en in de zon dan later in de middag kan het nog een graad of 18 worden. Maar maandag, dinsdag en woensdag keert het zonnige weer terug... komt de temperatuur ook weer boven de 20 graden uit. ABB-verkeersinformatie. De files zijn aan het oplossen. Er staat nog 30 kilometer in totaal. De files die opvallen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... staat voor knopendel 4 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht... is een ongeluk gebeurd. Bij Zoetermeer staat 3 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht... En op de A16 van Breda naar Antwerpen staat tussen het Belgische Meer en Sint-Joppen-het-Goor 8 kilometer file. En dat komt door wegwerkzaamheden. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Alex de Vries. Is Klaas Knot goed genoeg voor cultuuromslag bij de Nederlandse Bank? En vrachtwagens in Nederland mogen langer. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brenner pas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Ja, dat zometeen. Goedenavond, welkom op de redactie van Wakker Nederland, live vanuit Amsterdam. Adviesbureaus die zullen de komende tijd minder worden ingehuurd door de overheid. Het lijkt het onderzoek van het Blad Binnenlands Bestuur. En als ze worden ingehuurd dan voor een lagere prijs. Dus minder van jouw belastinggeld. Ik praat erover met Henk Bouwmans. Goedenavond. Goedenavond. U bent journalist bij het Blad Binnenlands Bestuur. En u heeft gemeente onder andere gevraagd he, naar de inhuur van externe adviseurs. Worden ze te duur? Um, ze worden voor een deel te duur. Hoewel... Um... De, de, de, het is al wat goedkoper geworden de laatste tijd, mm -hmm. want uh, door de financiële crisis uh, zijn de gemeenten de laatste twee jaar toch nadrukkelijk gaan kijken van uh, wat geven we uit aan externe inhuur en dus het inschakelen van adviesbureaus. Dus het, zijn de, het, zeg maar, het geld hè, is, de, is de gedreven kracht erachter en niet het feit dat gemeenten erachter zijn gekomen dat ze misschien zelf het werk ook kunnen doen? De, voor een deel heeft er dat ook mee te maken. Uh, dus eigenlijk al, een, al jaren een spanningsveld van uh, wat kan je zelf doen en wat kan je inhuren. Mm -hmm. Het grootste probleem voor gemeenten is dat ze uh, taken moeten afstoten, dat ze moeten bezuinigen. Uh, en dat er ook eigenlijk, een, een trend is uit de laatste twee decennia, mm -hmm. uh, algemeen, we willen meer marktwerking. He, dat is eigenlijk een li goed liberaal principe. Mm -hmm. Laat meer over aan de markt en besteed dus meer taken uit en maakt die overheid kleiner. Ja. Uh, in die zin zijn de, de uitkomsten nu wel opmerkelijk, want terwijl uh, de VVD en dus het liberalisme uh, nadrukkelijk uh, de trom roert en uh, de leiding heeft... Uh, zie je dus eigenlijk een ontwikkeling waarbij dus adviesbureaus en uh, kleine zelfstandige ondernemers... die taken voor de overheid uitvoeren, uh, minder te doen krijgen. Ja, maar we hebben jaren gezien ook vriendjespolitieke oud-ambtenaren... die werden ingehuurd als extern consultant. Nu dus een andere trend. Het Rijk, ik noem even wat cijfers, in 2009 nog meer dan een miljard uh, huurden ze in een externe adviseurs... Um, nu een daling van een, een kwart miljard, dat is nogal wat. Dat is zeker nogal wat, ja. En dat heeft alles te maken met die financiële situatie in de noodzaak tot bezuinigen. En, en, daarmee, en dat is ook vanzelfsprekend en logisch, van te kijken van wat kun je zelf doen. En dat is wel de winst van de huidige situatie, uh, dat zowel bij het Rijk, maar ook als bij, bij gemeentes, uh, nadrukkelijk gekeken wordt uh, wat we zelf kunnen doen. En bundelen gemeenten ook hun krachten? Uh, dat gebeurt heel veel. Uh, er worden uh, tal van samenwerkingsverbanden opgericht. Uh, taken worden gezamenlijk gedaan. Uh, taken als financiën, inkoop, uh, dat wordt door gemeenten gezamenlijk georganiseerd. Om op die manier ook tot kostenreductie te komen. Dus uh, op dat vlak gebeurt er een heleboel. Ja, goed nieuws dus van onze overheden mag ook wel eens. En dank voor het brengen van het goede nieuws. Henk Boumans van Binnenlands Bestuur. Ja, dan tijd voor het financieel nieuws. Zoals u van ons gewend bent, de korte opleving van de AIX... de afgelopen dagen die eindigde vandaag op 347 punten. Een daling van bijna 0,8 procent. Ik praat erover met Jim Theopoering, beleggingsexpert. Goedenavond, Jim. Goedenavond, eigenlijk. Ja, we kunnen er niet omheen. Hè? Vandaag dan eindelijk werd de opvolger van Nout Welling bekend. De nieuwe president van de Nederlandse bank, die heet Klaas Knot. Prachtige naam. Benieuwd hoe ze dat in, Duits in het Duitsland gaan uitspreken. Gaat Klaas Knot zorgen voor de broodnodige cultuuromslag... bij de Nederlandse bank? Nou goed, het is inderdaad uh, wel de reden waarom hij uh, gekozen is, uh, om die cultuuromslag te werkstellen. Hij is wat jonger dan uh, andere mogelijke opvolgers. Uh, hij is 44 jaar. En ja, als je inderdaad uh, een cultuurveranderingstraject in wilt gaan, is het goed om uh, verjonging uh, aan te brengen, ook in de top. Dus wat dat er gaat, uh, denk ik een goede keuze. Ja, maar Jim, is hij onafhankelijk uh, genoeg? Hij heeft bij de Nederlandse Bank gewerkt, bij het IMF, en hij komt nu uh, van het ministerie van Financiën? Ja, dat klopt inderdaad. Tenminste, als je kijkt naar zijn staat van dienst... Uh, ...leeftijd voor de kopieomslag uh, die is goed. Maar uh, ja, ik hoorde de naam Klaas Knot. Uh, er ging al uh, wat meer namen uh, namende tijd ronden, want de opvolging ja, die moest natuurlijk wel een keer bekend worden. Mm -hmm. En bij de naam Klaas Knot ging mij geen belletje rinkelen. Dus uh, ja, wat doe je dan tegenwoordig? Dan kijk je op LinkedIn... En dan zie je inderdaad dat hij wel echt een DNB-verleden heeft uh, en ook ja, met name wetenschappelijk georiënteerd is. Maar wat mij betreft ook weinig praktijkervaring en weinig internationale ervaring. Hij heeft een jaartje bij het IMF gezeten. Uh, verder 14 jaar DNB en het ministerie van Financiën. Maar het is niet een echte bankier. Nee, nou, we zullen afwachten wat het wordt. Uh, hij moet natuurlijk uiteraard gewoon een kans krijgen. Dan heel kort nog even. Uh, Spanje, de jeugdwerkloosheid is daar 43 procent. Um, ja, de jongeren daar pikken het niet meer. Die zijn de op opgegaan. Is dat een teken aan de wand? Is Spanje het, het echte lijk in onze eurokast? Nou, als je kijkt naar de uh, rentestanden in Spanje, dan valt dat nog mee, maar we hebben daar bijna Egyptische tafereelen, dus dat is zeker zorgwekkend. Ja. Uh, uh, de, de financiële markten hebben uh, wat dat aangaat, dus als je kijkt naar de rentestand, de risico is niet heel hoog ingeschat, maar wat wel gevaarlijk is, als je kijkt naar een economie als Griekenland, die heeft een uh, bruto nationaal product van 300 miljard. Spanje daarentegen is ruim vijf keer zo groot, dus als een economie als Spanje zou omvallen, ja, dan krijg je gevolgen die niet te overzien zijn. Uh, Vergelijk het met uh, ja, eigenlijk de bankencrisis, als dit echt een landencrisis wordt. Okay. Dat is heel gevaarlijk, dus het is belangrijk dat daar uh, wel een cultuuromslag plaatsvindt. En misschien inderdaad dus wel met een nieuwe regering, maar daar moet iets gebeuren om de tijd te keren. Oké, okay, Jim, je houdt het voor ons in de gaten. Jim, Theo Poering, dankjewel. Ja, WNL is ook op Twitter te volgen. Apenstaartje, avondspits WNL. In de rijke landen drinken we minder bier deze tijd. In West-Europa is vorig jaar de bierverkopen gedaald met bijna 2,5 In Amerika anderhalf. Alleen speciale bieren, die blijven het goed doen. In Amsterdam is er de grootste winkel voor speciaal bier, de bierkoning. En Jan Lemmens is daarvan de baas. Verschillende oorzaken denk ik. Maar uh, eentje is dat uh, mensen volgens mij heel erg teruggrijpen naar ambachtelijke producten. Al dan niet echt ambachtelijk trouwens, want dat is nog een beetje de vraag. Uh, want grote bedrijven spelen natuurlijk uh, ook weer op in. Maar men, mensen zoeken naar iets wat een, een, een eerlijk product is, of tenminste een eerlijk product heet te zijn. En uh, ja, een, een beelsmug van, van, ja, van, van, van een groot Nederlands verveeldersmerk, dat uh, kent iedereen natuurlijk al. En iedereen weet dat grote, grote jongens zijn, multinationals, die eigenlijk niet over bier gaan, maar over uh, heel veel geld verdienen. Met alle bonussen van dien en, en dan kom je in die discussie terecht. Dat is volgens mij waar het een beetje vandaan komt. Het, gaat laatste jaren, het heeft altijd goed geloofd bij ons. Er is er altijd een vraag geweest naar speciaal bier. De laatste jaren loopt het alleen maar beter. Dat zie ik zowel in de afname van bier door klanten. Ik zie steeds meer jongeren met name, maar niet alleen maar, in onze winkel vinden voor echt speciale bieren. En ik zie ook dat er steeds meer interessante kleinere brouwerijen ontstaan op de hele wereld trouwens, niet alleen hier in Nederland of in Europa. En die vinden dus vervolgens ook alweer aftrek hier. In arme landen laat de bierverkoop overigens wel een groei zien... en zometeen meer bij WNL Vrijdagmiddag Gevoel met de Vremibo. En nu ook een vraag op de weg. Wie heeft de langste dat zometeen? Dan het volgende onderwerp en daarvoor zal ik wat langzamer spreken... want snelle sprekers komen er minder overtuigend over... En te veel verschil tussen hoog en laag komt belerend over. Dat zijn enkele belangrijke conclusies uit Amerikaans onderzoek naar overtuigend spreken. Onze verslaggever, Wierhemmer, ging met het onderzoek naar directeur van het Nederlands Debatinstituut, Roderick van Grieken. Nou, iemand waar ik aan moest denken is Ivo Opstelten. Kijk, laat ik in alle scherpte zeggen, het moet afgelopen zijn. Dat is iemand die enorm traag spreekt. Daarvan zou ik eigenlijk wel zeggen dat hij te traag spreekt. Maar daardoor kan je wel heel mooi mee in de cadans van een gedachte van iemand. Dus de spreker geeft je de ruimte om na te denken over wat hij zegt. Het moet nu zo zijn dat de bonnenquota zijn afgeschaft. Natuurlijk is bekend, hij praat langzaam. Maar even zo bekend is natuurlijk dat sonore stemgeluid wint hij daarmee ook aan overtuigingskracht? Ja, absoluut. Het is zeker zo dat een duidelijke, zware stem dat dat absoluut bijdraagt aan overtuigingskracht. Sterker nog, het is bekend dat een hoge stem dat dat nadelig is. Daarom hebben vrouwen in overtuigingskracht het vaak moeilijker dan mannen. Met de definitie. Ja, omdat een, een hogere stem in overtuigingskracht minder effectief werkt. Er is een, nou, een beroemd voorbeeld, is al wel een beetje oud, maar is van Margaret Thatcher. One of the great debates of our time is about how much of your money should be spent by the state and how much you should keep to spend on your Toen zij leider werd van de Conservatieve Partij, als je naar beelden van haar toen kijkt en je kijkt naar beelden van een paar jaar later, dan is haar stem gewoon een octaaf gedaald. Die heeft er gewoon op getraind om die stem wat lager te laten worden, omdat ze daardoor overtuigender overkwam. Is dit ook het voorbeeld dat vorm heel vaak samensmelt ook met de inhoud? Nou, absoluut. Frits Bolkestein zei ooit... wie de vorm beheerst, is de inhoudmeester. Oftewel, het begint met een goed argument... maar daarna moet je het goed weten in te kleden. En dat is direct waar Nederlanders vaak de mist in gaan. Dat wij denken, als ik maar een goed argument heb dan overtuig ik wel. Maar niets is minder waar. Natuurlijk moet je dat goede argument hebben... maar, maar vervolgens moet je ermee kunnen spelen... en moet je het zo kunnen brengen dat het overtuigend wordt. 80, 90 procent van de bevolking en ook twee derden van de vvd achterban zegt... geef dat geld nog niet aan die Grieken, want je ziet het nooit terug. Nou is in het Nederlands onderwijs de laatste jaren... steeds meer de nadruk komen te liggen op het onderdeel presenteren. Hebt u ook gemerkt dat de Nederlander langzamerhand overtuigender wordt... Ja, absoluut. Hè? We zijn als Nederlands debatinstituut dus ook heel erg actief in dat onderwijs. In de overtuiging eh, dat dat debat heel waardevol is voor jonge mensen om te leren. En ik kan de luisteraar verzekeren dat er echt een generatie aan, aan het komen is. Sterker nog, die is er al. Eh, die veel beter in dat overtuigend spreken is dan de wat oudere generatie. En vaak wordt dat nog gezien als een trucje. Het heeft vaak iets negatiefs in Nederland. Maar dat is het niet. Het is een feit dat in de overtuigingskracht de vorm belangrijker is... of minimaal zo belangrijk is als de inhoud. Als met mij wil praten over betere besteding, ben ik uw vrouw. Figuurlijk gesproken, dat is de kant van de spreker de kant van de ontvanger, heb je ook methodes om daar door te prikken. Want het gaat natuurlijk ook wel om die inhoud van de ja. boodschap. Nou, absoluut. Dat is, en dat is nog een reden om meer aandacht aan retorica te besteden. Op dit moment is er uh, zo weinig kennis van retorica bij de gemiddelde Nederlander... dat diegene die de kennis wel heeft, door middel van trucjes, heel ver kan komen. En wat nou als we zover... Dan wordt het bijna soms ook malafide. Ja, dan, is het, dan, is het, dan kan het zelfs gevaarlijk zijn. Terwijl als nou de hele samenleving meer aandacht aan retorica zou besteden... dan zou je minder snel wegkomen met een trucje. Want dan herkennen we dat. Dat was een bestuurskundige, Mark Bovens, die zei... we leven in een diploma-democratie. Steeds belangrijker wordt de tweedeling tussen zij die gestudeerd hebben... en zij die dat niet gedaan hebben... Mm -hmm. met je ook een tweedeling, inderdaad, zij die de kunst van de retorica beheersen of snappen... en zij die dat niet doen. Ja, absoluut. Nu zie je dat die politici, maar ook in het bedrijfsleven... die gewoon kennis van retorica hebben en dat goed kunnen toepassen... met kop en schouders boven collega's uitsteken. En dat is natuurlijk schadelijk. Dus we moeten ervoor zorgen dat iedereen op een wat hoger niveau komt. Het CVZ, dat is het college voor zorgverzekeringen... die worstelt met de vraag om te snijden in het basispakket... heb ik het natuurlijk over ziektekosten. Het kabinet wil dat de zogenoemde ongemakken... dat heet ook wel de lage ziektelassen, eruit gaan. Maar is een versleten heup een ongemak? Spataderen, incontinentie of een lichte alcoholverslaving? Dat is de vraag die beantwoord moet worden. CVZ bepaalt wat in het basispakket blijft en wat niet, dus. En ik praat erover met Wilna Wind... van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie... Goedenavond mevrouw Wind. Goedenavond. Ja, u wil er zoveel mogelijk inhouden natuurlijk hè? Ja, dat uh, uh, lijkt me zowel vanuit uh, goede zorg voor mensen als voor het kostenoogpunt uh, verstandiger. Mm -hmm. uh, de kans dat je uh, alleen maar duurder uit bent op termijn als je nu gaat schrappen op wat dan heet lage ziektelast. Wie mm -hmm. weet wat het is, uh, die mag het zeggen trouwens. Mm -hmm. uh, die is vrij groot. En ja, er zijn veel meer redenen om te zeggen van nou, dit is nou niet zo'n verschrikkelijk goed plan. Nee, Eigenlijk het... is het gewoon een slecht plan. Nee, dus het is niet logisch uh, vanuit uw visie om ongemakken te schrappen uit de basisvergoeding, begrijp ik? Uh, nee, ik vind het absoluut niet uh, logisch. Het gaat, uh, uh, het gaat ook vaak stapelen bij mensen. Bijvoorbeeld bij ouderen, uh, bij chronisch zieken, bij gehandicapten. Mm -hmm. Dan zie je vaak dat mensen verschillende dingen tegelijk uh, hebben. Nou, als dan uh, de uh, laag ziektelast intreden doet, dan zul je zien dat dat vaak uh, mensen dezelfde mensen op verschillende manieren raakt. En uh, nou, dan wordt de rekening wel heel erg zwaar voor hun. Laten we eens even luisteren naar de directeur van het CVZ, Dick Hermans. Hij legt uit uh, wat we moeten verstaan onder die zogenaamde lage ziektelasten. Een uh, behandeling van een botvergroeiing aan je grote teen of iets dergelijks. Je kan ook denken aan een, uh, een lichte vorm van alcoholverslaving. Om een heel ander voorbeeld uh, te noemen. Er wordt ook wel vaak gedacht aan het voorbeeld van een geringe uh, last van spataderen. Uh, dat soort ingrepen moet je aan denken. Dat zit, uh, wat ik noemde, zit tot nog toe in het pakket. Dit fragment komt uit Nieuwsuur van oktober 2010. Uh, er kan toch wel wat uit, zou je zeggen. Spadaarden, alcoholverslaving, vergroeide tenen. Nou ja, je ziet dat CVZ uh, er ook mee worstelt. En uh, om even bij die voorbeelden te blijven. Lichte spataderen, ja, dat worden natuurlijk zware spataderen... met alle gevolgen van dien. Mm -hmm. Een lichte alcoholverslaving uh, gaat zelden vanzelf over. Je ziet vaker dat hij in een uh, zwaardere uh, gaat belanden. Ja, het is echt uh, pennywise pound foolish. Maar u is kunt het basispakket verstandig. toch ook niet overeind houden. Hè? De apothekers moeten inleveren, de medisch specialisten, de verzekeraars zelf liggen onder de loep. Dan zeg je de patiënten, ja, daar, daar moet ook geld gehaald worden, hè? Nou, uh, ik zou toch niet willen zeggen dat de patiënt buitenschot gehouden wordt. Als je kijkt naar de stijging van de kosten mm -hmm. uh, voor patiënten, dan um, uh, denk ik dat ze de rekening voor een flink deel al gekregen hebben. En, ja. Dus dat lijkt me geen argument. Maar Los vindt daarvan, u een... er zit echt lucht in de zorg. Mm -hmm. uh, er zijn echt dingen die gedaan kunnen worden uh, en die de patiënten geen pijn doen. En daar moet je echt naar kijken, daar doet iedereen wat aan. Nou, Bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar apparatuur in ziekenhuizen. Er zijn in Nederland op allerlei plekken uh, uh, is specialistische zorg uh, nodig. Mm -hmm. Nou, Dat is wel leuk, maar dat betekent dat het ook maar weinig gedaan wordt. Dat is niet goed voor de kwaliteit, dat is niet goed voor de patiënt. En dat kost wel heel veel onnodig geld. Nou, Dat zijn dingen, daar moet je nu echt eens naar gaan kijken. Maar daar haalt de kabinet Vanuit... niet 1,3 miljard mee bij elkaar natuurlijk. Hè? Nou, ik uh, zou die weddenschap wel eens aan willen gaan. Wilde Wind van de Nederlandse Patiëntenconsumentenfederatie. Ik wens u veel succes met uw lobby in de Tweede Kamer. Dank u wel. Dank u wel. Het beeld op onze wegen gaat veranderen. Vrachtwagens mogen in ons land langer worden. Mits er gekwalificeerd personeel achter het stuur zit. En deze voertuigcombinaties van soms wel 25 meter lang... Die zijn in de rest van Europa niet toegestaan. Is het wel veilig? Want nu al zijn er jaarlijks zo'n 100 kopstaartbotsingen... waarbij de vrachtwagen niet op tijd kon remmen. Onze verslaggever Martine Verhoef die reed mee in de cabine van zo'n megacombinatie. Vooral met deze combinatie, met de Ecol-combi, moet je rekening houden met de lengte. Uh, vooral als automobilisten in- en uitvoeren op de snelweg. Is die, uh, remweg, is die remweg dan niet nog een stuk langer? Ja, die is dan nog langer, ja. ja. Is dat niet gevaarlijk? Ja het, ja, het is altijd gevaarlijk. Of je, of je nou met een, een persoonauto rijdt met een vrachtwagen van uh, 9 meter of van 12, 13 of van uh, 25 meter. Het is altijd gevaarlijk. Hoe rijdt u anders in deze vrachtwagen dan in een normale vrachtwagen? Ik rijd niet anders. Nee. Ik hou er gewoon rekening mee. Je weet dat je langer bent. Dat je ja, wat meer af moet remmen voor bochten en al dat soort dingen. En je, je afstand op je voorleggen moet je gewoon verdubbelen, zeg maar. En uh, ja, hij rijdt net zoals anderen. Is het dan ook lekkerder rijden of val, is dat niet te zeggen? Ja, zeg maar, als je een auto bij Bolle krijgt, want daar rijd ik dus voor, voor Bollek almelo daar, uh, dan, dan, dan krijg je gewoon een auto waar je alles op en aan zit, en daar, daar rij je gewoon lekker mee. Maar ik denk wel eens bij vrachtwagenchauffeurs: hoe groter het is wat je mag besturen, hoe leuker. Dat is zo, ja. ja. Dat is één ding wat zeker is. Het is en het blijft een kick, laat ik het zo zeggen. Nou, we een stukje rijden. Ja. Wat vervoeren we vandaag? Uh, containers. En er zitten voeten in, en die andere zitten uh, banden in. Eten en banden. En hoeveel meer kilo kan je nou transporteren met zo'n grote vrachtwagen? Ik mag in totaal 60 ton wegen. Hoeveel meer is dat dan een normale vrachtwagen? 10 ton meer. En ik kan me voorstellen dat dat de winstmarge voor de logistiek een stuk kan vergroten. Ja, want het scheelt op elke... zeg maar Zoals wij nu rijden, scheelt gewoon een auto. Zeg maar een trekkeroplegger. Van waar naar waar rijden we nu? We rijden nu vanaf Hengelo vanaf CTT, dat is de Containerterminal in Hingelo... rijden we naar de Maasvlakte. En uh, dat is in Rotterdam. En gaan deze containers dan op een schip? Ja, die gaan uh, op een schip. En dan gaan ze naar... Uh, ja, kan Amerika zijn, kan uh, Azië zijn... Uh, kan overal naartoe eigenlijk. Je staat eigenlijk in verbinding met de hele wereld? Een klein mannetje in de hele grote wereld, ja. Nou kijk maar, je ziet het zelf. Uh, hoe, hoe ver wij kunnen kijken... En uh, mocht daar bij dat viaduct, want we rijden nu op de A1 richting uh, uh, Rijssen, Rijssen-Holten... dan uh, zie je dat daar al file is, dan uh, verminder je nu al vaart. En als je heel veel vrachtwagens achter elkaar hebt, ja, dan geef je dat ook aan elkaar aan... door elkaar uh, de, de alarmlichten aan te doen. Je ja, kijkt echt uh, meer dan 100 meter vooruit? Ja, dat zeker, ja. Kijk, en dat is ook, uh, uh, ook een ergernis. Automobilisten kijken niet verder dan eigenlijk hun vooruit. Of hun motorkap als ze die zien. En ze hebben zo'n snelheid, dus die remweg wordt alleen maar uh, langer. En daardoor krijg je ook uh, veel meer aanrijdingen. En je, ze gunnen elkaar niks, en, want ik wil voorop rijden. Dus in Nederland kan uh, zeg maar 150 meter brede wegen maken. Maar dan wil men nog allemaal voor aanrijden. Ja. Ja. Kijk, hier heb je er weer zo een. Uh, maar goed, hou, hou gewoon een beetje rekening met elkaar. En dan uh, en, en zie je en zie, uh, uh, vooral vrachtwagenchauffeurs. Met hun vrachtwagens niet als bedreiging, maar zij zijn voor jou onderweg. En, en, en om, om jouw producten daar te krijgen waar, waar je ze hebben wil. Als je morgen weer naar de winkel gaat, dan moet je er maar eens bij stilstaan. Alles wat daar ligt, wordt door Transport Nederland daar naartoe gebracht. Veel de geurtjes in de kroeg die door het rookverbod extra penetrant zijn geworden, die zijn nu verleden tijd. Verslaggever Wiegenhemmer die dronk vandaag een lekkere borrel in voormalig Stinkcafé Jeroen. Ja, het uh, wordt vanavond weer uh, volle bak. Ik, uh, ja, ik gok op zo'n beetje 200 man. Het is hier uh, 130 vierkante meter, dus uh, 200 man is wel druk, maar dat is uh, ook gezellig. In Apeldoorn staat men graag dicht tegen elkaar. Uh, ik denk in heel veel plaatsen, niet alleen in Apeldoorn. En dan hebben we eigenlijk direct ook de kern te pakken van de reden waarom ik hier ben. Namelijk geurtjes. Ja, daar hadden we last van. Eigenlijk nu niet meer, want uh, we hebben nu een, een nieuw systeem... Uh wat een uh, soort ozon verspreidt en uh, die gaat uh, de nare geuren tegen en uh, dat, uh, dat werkt goed. Kees de Haan, ja, u bent eigenlijk de wonderdokter voor Jeroen uh, uh, geweest, hè? Ja, dat klopt. We houden ons uh, altijd al lang bezig met, uh, met geurbestrijding, ook industrieel. U van het bedrijf Agrozone? Ja, bij ons bedrijf uh, Agrozone inderdaad. En uh, ja, ooit een keer vier met uh, Jeroen in contact gekomen en die legde eigenlijk zijn probleem voor. Ze zei, nou ja, dat is voor ons eigenlijk, uh, eigenlijk eenvoudig om op te lossen. We hebben toen eigenlijk gelijk binnen een paar dagen een, een proefopstelling hier neergezet. Wat resulteerde dat de werklaat Jeroen zegt: joh, bouw hem maar compleet in, want uh, dit is helemaal top. Ik merk wel iets van een koelsysteem, cool maar dat is de Airco. Waar ligt nou het geheim opgeborgen hier? Dan kunnen we even kijken, nemen. ja, laten we doen. Ja. Oh, u moet uh, even een trapje op. De trap op, ja. ja. Kijk, uh, u ziet hier het uh, luchtbehandelingssysteem wat circuleert uh, hier door uh, de kroeg heen. Er zit een stukje besturing op en er zit een speciale ozonlamp in die alle lucht behandelt die binnenkomt. En zo mee de zuiverende werking naar binnen toe brengt. Ik onthoud nu één ding, vooral ozon. Ja, ozon is gewoon heel simpel. Moeder natuur gebruikt ozon om de lucht te zuiveren waar wij in leven. Nu dacht wat moeder natuur kan, dat kan ik ook. Inderdaad, op een hele eenvoudige manier kunnen we dat zelf ook nabootsen. En kunnen we op die manier ruimtes binnen goed behandelen. Nou, het blijft natuurlijk de vraag, als het zo simpel is, waarom is Kees de Haan dan de eerste in Nederland die daaraan denkt? Ja, die vragen worden ons al eens vaker gesteld. Uh, soms moet het een combinatie van een aantal factoren zijn. En een probleem, een goed idee, uh, een stukje vakmanschap en uh, dan ontstaat er iets. Ja. Ja. Nou komt u maar weer uh, de trap af. Want um, nu is Jeroen Tenveen heel gelukkig uh, met dit systeem. En uh, mogelijk straks veel meer uitbaters nog in Nederland. Blijft het beperkt tot de cafés? Nee, uh, de techniek zoals die nu gebruikt wordt, uh, kan ook gebruikt worden in uh, afvalwaterzuivering. Industriële processen, denk aan een bakkerij. Uh, Patatbakkerijen, chipsfabrieken, nootjesfabrieken en dat soort zaken. Dan ben ik zelf opgegroeid op het platteland. Kippenstrom bijvoorbeeld. Ja, een hele grote uitdaging. Pluimveestallen bijvoorbeeld. Uh, het systeem wat we op dit moment toepassen wordt op proefondervindelijk gebruikt in de pluimveeindustrie, Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is gebleken bij de pluimvee toepassingen waar we ons aan bezig houden, is dat het de welzijn van de dieren beter gaat... omdat de lucht gezuiverd wordt. En daardoor is er minder ziekte in de stallen. Dus minder medicijnen en minder antibiotica gebruiken. En dat is iets wat op de huidige vraag erg, erg aansluit. Jeroen ten Veen, als uitbater moet u voortdurend bezig zijn met die vraag... waar heeft de jeugd behoefte aan? Ja, de, de trends uh, zijn momenteel uh, andere dranken dan uh, bijvoorbeeld alleen bier. Nou, we hebben hier bijvoorbeeld een, uh, een nieuw product. Uh, dat heet uh, Wissels. En uh, dat zijn uh, 14 verschillende smaken Genevers. En uh, dat is iets wat, uh, wat momenteel echt, uh, echt hard aanslaat. Waar komt het vandaan? Uit België. België? Ja, Hasselt. Succes met de zaak. Dank u wel. plezier vanavond. Ja. Koksel Frisse Café Jeroen staat in het hartje van Apeldoorn. Tot zover avondspits, straks op deze zender in Banjari. Het culinaire radioprogramma met vanavond onder andere topchef Robert Kranenborg als gast. Vanavond is de finale van zijn succesvolle televisieprogramma Topchef 2011. Maandagavond zijn we weer terug met de avondspits om 7 uur. En maandagochtend ben ik er weer vanaf 7 uur op Nederland 1 zelf met een ochtendspits. Ik wens u een heel fijn weekend. Dag. Voor Bakker Nederland. Omroep WML.